6 uur, het NOS-journaal. Mark Visser. Tientallen Syrische militairen gedood in Irak. De CBG verdedigt behoud Diana 35-pil. De gemeente Dordrecht wil briefterrorist stoppen. In het westen van Irak zijn tientallen Syrische militairen doodgeschoten, melden Iraakse veiligheidsfunctionarissen. Wie dat heeft gedaan is niet duidelijk. De Syriërs zouden op de vlucht voor Syrische opstandelingen de grens met Irak zijn overgestoken. En toen de Iraakse autoriteiten de militairen via een andere grensovergang terug naar Syrië brachten, werden ze beschoten. Boven de Syrische militairen zouden ook enkele Iraakse begeleiders zijn omgekomen. Het college ter beoordeling van geneesmiddelen... vindt het van de markt halen van de hormoonpil Diana35... een te ingrijpende beslissing... omdat veel vrouwen met acne er baat bij hebben. Wel adviseert het CBG de pil niet meer voor te schrijven aan nieuwe patiënten. Eigenlijk zeggen wij, artsen kijk goed naar de productinformatie... maar met name ook... Uh, dat is ook in feite het resultaat van de meldingen van een aantal fatale gevallen van vorige week bij het bijwerkingscentrum LAREP. Schrijft in ieder geval op dit moment niet voor aan nieuwe patiënten. En het college adviseert ook de pil alleen te gebruiken als middel tegen acne en niet als anticonceptiemiddel. De patiëntenfederatie NPCVF wil dat de pil wordt verboden, maar het CBG wil de resultaten afwachten van een Europees onderzoek. Mogelijk zijn door de jaren heen elf vrouwen door Diane 35 overleden. De onderwijsinspectie heeft Artes Hogeschool voor de Kunsten onder verscherpt toezicht gesteld. Aanleiding zijn signalen over een zorgelijke situatie op een vestiging van de hogeschool in Enschede. De leerlingen daar hebben geen idee wat er aan de hand is. Ja, alleen dat het een bende hier is. Maar voor de rest, eh, als je naar nou binnen loopt, dan zie je het wel. Maar alles, ja. <lacht> Zelfs de bordjes op de eh, wc zijn nog niet klaar. De inspectie geeft geen details over de reden van het verscherpte toezicht... en gaat morgen met de Raad van Toezicht in gesprek. Die heeft vandaag het college van bestuur naar huis gestuurd. Maar volgens de voorzitter komt het door een verschil van inzicht... en niet door het verscherpte toezicht. Het heeft totaal niets met elkaar te maken. Nee. Toevallig lopen dingen samen, zo kan het gaan in het leven. Maar heeft het heeft uiteindelijk niets mee te maken. Het staat er geheel los van. Artes is een hogeschool met 3000 leerlingen en 850 medewerkers... met vestigingen in Arnhem, Zwolle en dus Enschede. Bij stembureaus in Kenia staan nog altijd lange rijen. De stembureaus zouden eigenlijk om vijf uur smiddags lokale tijd sluiten... maar de verwachting is dat er nog tot ver in de avond gestemd gaat worden. Op een aantal geweldsincidenten langs de kust na... lijkt de stembusgang vreedzaam te verlopen. In Mombasa viel een groep van 200 bewapende mannen... voor zonsopgang de politie aan en zeker vier agenten werden daar gedood. Er zijn in Kenia duizenden agenten ingezet... om de stembusgang in goede banen te leiden... Vijf jaar geleden leidde een omstreden verkiezingsuitslag tot geweld tussen bevolkingsgroepen, waarbij meer dan 1200 mensen omkwamen. De gemeente Dordrecht wil dat een huisjesmelker stopt met het sturen van honderden bezwaarbrieven en stapt daarom naar de rechter. Een woordvoerder noemt de man een briefterrorist. De man stuurt tientallen brieven per week, en vooral bezwaren en verzoeken voor de wet openbaarheid van bestuur, om te pesten, zegt de gemeente. Meneer heeft zelf aangegeven in een brief aan de burgemeester en in de media... dat hij dat doet om de gemeente te zieken en om de gemeente op kosten te jagen. De gemeente wil via een kort geding afdwingen... dat de man nog maar tien brieven per maand mag versturen. Volgens recht is dat een redelijk voorstel. Het weer nog. Komende nacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt... en is er kans op mist. Morgenochtend lost de mist snel op en is er opnieuw volop zon. Het wordt zeer zacht met 10 graden op de wadden, tot 15 in het zuiden. En vanaf woensdag komen er meer wolken. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Met 125 kilometer file is het een iets drukkere avondspits. De meeste files staan rond Amsterdam en Utrecht. Een paar opvallende op de A2 Utrecht naar Den Bosch. Er was een ongeluk gebeurd bij de afwit Geldermalsen. malsen Er staat inmiddels drie kilometer file. Op de A6 richting Muiden, zeven kilometer tussen Ledenstad en Almere-Buiten-Oost. Naar een ongeluk. En op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort. Tussen de Uit of van af het maan, 8 kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Bij de af het maan zijn twee rijstroken dicht. En op de andere rijbaan richting Utrecht is een ongeluk gebeurd. Voor Utrecht, daar staat 2 kilometer en daar is één rijstok dicht. Uw omzet en marge staan onder druk. Uw verkoopafdeling zet alle zeilen bij. Dan kunt u dus wel wat extra hulp gebruiken.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 Ja, want uh, als u denkt, wat is dit? Nou, dit zijn de sprinkhanen, de Plagen En een auto die toetert, die wordt er waarschijnlijk gek van. Zo meer erover. We gaan eerst naar Amsterdam, naar de federatieraad FNV. Want daar uh, staat uh, een persconferentie op punt van beginnen, denk ik. Peter van de Meerschout. Die is al bezig. Oh, die is al bezig. Vertel. <laughs> En Ton Heerts is uh, zojuist uh, naar beneden gekomen. Ik moet eventjes weglopen hier, want dan zit ik er dwars doorheen te praten. En die heeft bekendgemaakt dat de federatieraad... en dat wil dus zeggen eigenlijk acht, alle 18 voorzitters van uh, de aangesloten FNV-bonden... Um, eensgezind en unaniem met de werkgevers om de tafel willen... om te gaan praten over, laten we zeggen... de uh, verbetering van de positie van uh, flexwerkers. Um, het is van belang... om werkgevers namelijk goede afspraken te kunnen maken... om daarna dan ook gezamenlijk met die werkgevers... weer richting um, uh, het kabinet een, een soort sociaal akkoord te kunnen gaan maken. Dus het is eigenlijk nu de eerste fase die er nu wordt genomen. Want belangrijk van vandaag is eigenlijk dat Ton Heert hier zegt te spreken... namens de FNV, dat hij dus gewoon volledig mandaat heeft... om te gaan spreken met, uh, met de werkgevers. Want daar was uh, zeker na afgelopen vrijdag wat onduidelijkheid over. Goed, Peter, we horen straks meer van jou vanuit Amsterdam. We liggen nog eventjes tegen half zeven. Dus ik zou zeggen, ga luisteren naar Tonheerts. Dan Egypte. Egypte wordt geteisterd door die sprinkhanenplaag. Die kon u net horen. Ongekende omvang. Ruim 30 miljoen sprinkhanen zitten nu in een voorstadje van Cairo. Waar ook de piramides staan. Journalist Bas Altena in Cairo. Goedenavond. Ja, goedenavond. Nou, ze zitten zelfs niet alleen bij de piramides, maar ook al bij het vliegveld. En dat is hier 25 kilometer van, van het Tagierplein vandaan eigenlijk. Oh, en ze maken een enorm lawaai, hoorde ik net. Uh, ja. en, en wat voor ellende richten ze aan? Aangenomen nou, dat echt... ze ellende aanrichten. Ja, ze, ze richten zeker ellende aan. Nee, ze eten in feite gewoon eigenlijk alle gewassen op van alle landbouwgronden hier. Uh, de, de, ja, het ministerie van Landbouw heeft al een persconferentie gegeven waarin ze zeggen van... nou, ga maar rustig slapen, niks aan de hand. Maar uh, de boeren zullen niet zo rustig slapen. Want ja, in feite uh, staat alles wat zij hebben op het spel. En is zo'n plaag te, te voorkomen op, op een of andere manier? Nee, het is niet te voorkomen. Het is uh, niet voor niks uh, bijbelse proporties. Want ja, in de bijbel wordt het ook al aangehaald. als een van de tien plagen hier in Egypte. Uh, ik weet wel dat in 2004 heeft de Europese Commissie 25 miljoen euro gegeven aan de landen hier in Noord-Afrika om zo'n plaag te bestrijden. Maar eigenlijk sinds die tijd is het alleen maar toegenomen. Ja. En, en er wordt wel gezegd dat, dat ze er een heleboel vernietigd hebben. K kan jij controleren of dat zo is? Wordt het met man en macht bestreden? Nou, ik weet van het ministerie dat ze, dat ze controleurs door het hele land sturen... om, uh, om in ieder geval landen, landbouwgronden te beschermen. En dat beschermen houdt dan eigenlijk in gewoon onklaar te maken. Uh, dat is oh. op dit moment met 11.000 hectare al gebeurd. En daar heeft een boer ook niks aan natuurlijk. Nee, nee. Dus de boeren zijn er niet heel erg blij mee. Laten we het daar in elk geval op houden, ja. ja en de springkanen springen natuurlijk. Die, die trekken dan weer verder. Uh, is, is al bekend welke richting ze opgaan? Ja, dat is zeker bekend. Uh, de richting is waarschijnlijk Saudi-Arabië vanwege de windrichting hier. Maar normaal gesproken zouden ze naar Israël moeten gaan. En dat is waarom Israël nogal in paniek is. En ze ook een hotline hebben geopend daar. Als mensen iets verdacht zien, wat lijkt op een springraan. <lacht> Dan ja, en dan 100 van landbouw bellen Ja, maar, maar wacht even. Normaal gesproken zouden ze naar Israël moeten gaan. Dat, is, uh, dat gaat altijd zo of zo? Nou, dat, dat is in, in ieder geval de richting die zij dan afleggen. Ja, ik, ik heb niet met ze gesproken, maar uh, de wind staat inmiddels zo dat, uh, dat ze naar Saudi-Arabië moeten uh, springen/slash waaien. Goed, nou, ondertussen zit Egypte er dus op dit moment mee. Bas Altena, ja. dank voor jouw bericht vanuit Egypte. De kop is eraf. De eerste lenteachtige dag zit er bijna op. Uh, we hopen dat het een beetje zo blijft natuurlijk. Uh, het is in ieder geval bij onze verslaggever goed gevallen, Jeroen de Jager. Jeroen, je hebt een heerlijke middag in Maastricht achter de rug. Ja, daar op het vrij, tof? Een beetje kleurtje, een beetje uh, rode wangetjes zelfs. Uh, lekker gevoel. En jij, in de studio? Uh, ja, ook heerlijk. Lekker aan het werk. Ja hoor. <laughs> Is dat balen dan, dat je binnen moet blijven? Nee, valt best, wel mee. valt best wel mee. Want ik ja. begreep dat het morgen, morgen ook lekker het nog gaat lekkerder. worden. Ja, dus pakken we de ochtend ja, nee, gewoon nou mee. Ja, dan zit je weer binnen. Ja, maar in de ochtend kan het wel. Hey, uh, ja, wij, wij, een paar uurtjes, twee uurtjes, ja. ja wij, dankjewel. Wij praten nu over het <laughs> weer. Hè. Uh, wat mij wel opvalt, ik bedoel, we doen het zelf, toegegeven onmiddellijk. Wat mij wel opvalt ja. is als het gaat vriezen. Oh, hebben we hebben het allemaal over vriezen. Als het lente wordt, allemaal over lente. Het lijkt wel alsof nieuws, of alsof weer steeds meer nieuws wordt. Waar wij, wat ik zei, zelf aan meewerken. Ja, maar dat is ook zo natuurlijk. Uh, ik denk dat er bedoeld, er zit een commerci commerciële industrie achter. Er zijn allerlei weerbureaus gekomen. Meteorologische instituten, die dringen erop aan. Misschien ook wel omdat wij het vragen. Uh, en misschien ook wel omdat uh, uh, de, consument, de nieuwsconsument het vraagt. Kip-en-ei-discussie, waar zit dat ergens? Ik weet het niet. Maar het feit is in ieder geval dat het nu eenmaal in de beleving van de mensen zit. Ik hoor in ieder geval iedereen vandaag wel even een, een opmerking maken over het weer. Ja, en dan denk ik dat je er op zo'n dag als vandaag toch niet uh, onderuit komt om het als element in zo'n Radio 1-journaal mee te nemen. Uh, hier dus op het vrijdag had iedereen het erover, had, want uh, het wordt wat minder. Mensen hebben hun jassen aangetrokken, de zon gaat onder, het wordt snel, uh, snel al koud nu. Uh, eerder heb ik hier in Limburg in het zuiden uh, rondgereisd door het Gulddal En daar merkte hij het ook, dat iedereen het er wel over heeft. Kom maar ontzettend veel kraanvogels. Ik dacht, zijn dat nou ooievaars of kraanvogels? Nee, het zijn kraanvogels. Ja. Geweldig, hè? Dezember's. We zijn nu een uurtje of drie, vier hier in de buurt aan het wandelen. En, ja. Ja. Jullie dachten meteen, vandaag, mooi weer, erop uit. Ja, tuurlijk. Ja. Het is vandaag ja. gewoon een één keer lente. Ja, ja. Weet je, we waren in één keer. Gisteren waren we nog bovenop de brak, Michel. Belgische okay. aldeanen. Oké. Okay. Er lag nog echt een flink pak sneeuw. Oké. Okay. Dus er, er waren ook mensen die waren aan het langloven. En, uh... en nu sta je hier in de zon. Eerst sta je hier en het is, ja, het is uh, lekker. En ook bij de VVV in Epen, in dat Guldal... dan merken ze het ook dat het mooi weer is vandaag. Dat iedereen ontwaakt uit zijn winterslaap. Nou, de kolder in de kop. Uh, uh, dit gebied is heel erg weersafhankelijk Omdat het met name uh, wandelgebied is. Hier, hier, hele schappen vol met hele wandelkaarten. Vol wandelkaarten. Ja. Dat gaan mensen hier doen. Dus komend weekend zullen we zien dat het hier ja. druk wordt. Ja, ja. Met allemaal mensen uit het Westen? Uh, uit heel Nederland. Uit heel Nederland, ja. Duitsland misschien ja. ook wel? Uh, nou, dan eerder België. En mooi weer betekent natuurlijk de schoonmaak aan de slag. Want hier bij het zinkfiooltje is werk aan de winkel. Ik ben Anja Blezer. Van het Zinkvioltje. Van het Bivak en kampeercentrum het Zinkvioltje. Het ja, is dus even aan de bak nu. U bent weliswaar het hele jaar door open, hè? maar nu toch weer anders. Ja goed, de dus sneeuw, is weg, het vries niet meer. We kunnen buiten beginnen. We kunnen de ramen schoonmaken, de vloeren. Voorjaars schoonmaken. Ja, lekker in die zon nu. Ja, en dan kies je ook om het werk buiten te doen, hè? Ja, absoluut. We ja. zitten hier nu eigenlijk helemaal uit de wind. Ja. Geeft misschien de temperatuurmeter uh, op het journaal wel aan dat het hier 14 graden is, maar zo voelt het niet. Nee, maar goed, het, het journaal van jullie is toch anders dan dat van ons. <laughs> Hoezo, vertel. Het is altijd warmer in de zomer hier, oh, als dat hoor. ze zeggen, gelukkig. Ja. ja, ja, ja. En hier voelt het al als? Nou, 18. 18 graden, denk ik wel, ja. ja. lekker, hè? Heerlijk. Zo lekker was het in Limburg vandaag. Verkeersinformatie, John Sohoka. Nou, de drukte net langzaam af, 85 kilometer staat er nog. Dus wel een spits met veel ongelukken. onder meer nu op de A2 Utrecht naar Den Bosch bij de afwit Gelder Malsen. kilometer, daar zijn twee reistoken dicht. Op de A7 richting Hoorn is het misgehaald bij de afwit A van Hoorn voor de tweede keer vanmiddag. 4 kilometer staat er en de rechterreis is daar dicht. En op de A13 naar Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Delft Noord. Daar staat inmiddels een zeven kilometer file. A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort ook 7 kilometer tussen de Uithof en Afwit het Maan. Daar is het misgegaan met een vrachtwagen. af de Maan zijn twee rijstokken dicht. En op de andere rijbaan richting Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Klopend Reensweert. Daar staat drie kilometer en daar is één rijstok afgesloten. Het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carasso. On the other side of the street News to a girl that like you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 Can't be true cuz Train hoorde u. We hebben schaatsnieuws. Jan Blokhuizen is erachter gekomen dat hij de ziekte van Pfeiffer heeft gehad. En volgens hem is dat een van de redenen waarom het niet lekker liep de afgelopen tijd. Zo zag je op het WK Allround in Hamer dat Blokhuizen niet eens 10 kilometer de slotafstand haalde. Nou, vervolgens liet hij zich testen. Nou, er is in ieder geval de bloedtest van in ieder geval dat ik Pfeiffer heb gehad uh, be, uh, eind december, begin januari. Dus dat is, dat is in ieder geval uh, uh, nou, wel, wel een bevestiging voor, voor het gevoel dat je had, zeg maar. Dus in je bloed is te zien dat er destijds iets gespeeld heeft in jouw lichaam ja. qua vijf. Ja. Ja. ja, Maar dat is toch eigenlijk heel raar, want eind december was jij juist heel goed? Ja, maar ja, goed. Uh, uh, je, je, hebt een, uh, je bent dit jaar heel erg met je, goed met je voeding bezig. en uh, Je hebt een sterk uh, immuunsysteem en in, in principe kan je dat goed opvangen. Maar als je na zo'n toernooi, waar ik behoorlijk diep ben gegaan...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 je kan andere mensen met vijf vragen. Kijk, ik heb niet ziek op bed gelegen. En, uh, en helemaal. Uh, uh, bij wijze van spreken dat ik mijn ene been niet over mijn andere been kon zetten. Nee. Maar. Kijk, uh, dat Geert zegt dat dat daar niks mee te maken heeft. Uh, uh, ik denk dat het zeker niet de enige oorzaak is. Maar het is natuurlijk wel. Uh, uh, ja, wat ik net zei, het draagt niet bij aan, aan, aan, aan uh, topvorm. Nou, zei Gerard Kemkers ook na afloop van het WK, uh, toen de suggestie werd gedaan door mij, zou het ook met de tent te maken kunnen hebben. Je, traint, of je slaapt in een tent om op die manier uh, trainen op een hoogte te simuleren. Hm. Uh, ja, daar kon hij ook wel in komen en daar zat hij ook wel aan te denken. Heeft dat daar wat jou betreft mee te maken? Uh... Nou, Ik denk het niet, maar uh, ik heb, uh, ik heb uh, eigenlijk hetzelfde protocol gevolgd als, uh, als ik in het begin van het zoen heb gedaan. Daar heb ik al heel hard mee gereden. En, uh, dus, dus dat is eigenlijk een van de dingen waar niks in is veranderd. Je bedoelt, het is, het is een samenloop van alle factoren die, die een rol ja, spelen. Ja, tuurlijk. Dat, je dat, je dat is altijd zo. Het, het, is nooit, het is nooit één ding. En uh, um, Als het dus blijkt dat ik vijven gehad heb, uh, wat inmiddels mijn leeffunctie is gewoon goed. Uh, de, de overige parameters in mijn bloed zijn ook gewoon goed. Weet je, ik ben niet overtreden, mijn testosteron is goed. En dus, weet je, dus dat is belangrijk. Uh, voor de rest ben ik dus fit. Maar ja, uh, als je, dus, je zo'n virus uh, gehad hebt... Ja, uh, en dan wordt dan gezegd van, ja, dat, dat is niet de reden. Nou, dat vind ik dus ook wel een beetje voorbarig, weet je? Dat is, Het dat kan dus ook een van de redenen zijn geweest. En Misschien is het een onopstapeling van dingen. Dat was Jan Blokhuizen, de schaatser. Steven Dalebout sprak met hem. Vanavond kunt u hem uitgebreider horen in Langste Lijn om 10 uur op Radio 1. ...fragment van JB Meijers, die vanavond eenmalig met elf grote andere Nederlandse gitaristen in Carré staat. Een idee van Henny Vrienten van Doe Maar, de twaalf grootste gitaristen volgens de website van Carré. JB Meijers, goedenavond. Goedenavond. Ja, een van de grootste twaalf. Uh, ah. Ziet u dat zelf ook zo? Nee hoor, he helemaal niet zelfs. Ik, uh, ik, zie het, uh, nee. ik het, uh, vind het heel eervol. En ik, uh, ik geniet er ook van omdat ze hier zien staan, maar ik zie dat zelf toch niet zo. Nee, nou, we, wel erbij vanavond. Ja. Wat gaat dat voor avond worden? Gaat iedereen tegelijk optreden of één voor één? Wat, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, er is een, een, inderdaad een volgorde. Iedereen gaat ongeveer twee stukjes spelen, zeg maar. Dus alle gitaristen En er is ook een... We hebben net een finale gerepeteerd met z'n allen en dat was uh, werkelijk uh, <laughs> oorverdovend. <laughs> ja, want ja. Hoe, hoe is dat dan? Dat is één nummer met z'n twaalfen. Uh. Ja, het is een liedje van de Golden Earring. George Kooymans is een van de laatste of de laatste uh, die speelt. En uh, <laughs> En, en hoe, hoe klinkt dat dan? Is dat dan een, het geluid maal 12 of is er wel een soort rolverdeling dan die wel, en dan, een, dan ja, die en dan die? We, wis, we wisselen elkaar in theorie af, dus dat uh, moet, zou vanavond ook goed moeten zijn. <laughs> In theorie, maar, maar dat wordt heel anders. Sta, wij staan nergens voor in. Nee. <laughs> nee, het is, het is wel, het is, wel uh, het is redelijk gestructureerd, we hebben goed geoefend, en, en, maar we, we laten ook vrije uh, ruimte om wat te improviseren. Ja, want, want wie, bij, wie, wie is er nog meer bij? Nou ja, we hebben Jan Akkerman, George Kooijmans, Eelco Gellingen, Anne Soldaat, zelf dus, Jan Hendricks, Heidi Saccioni, Daniel Logisch. Oké, nou ja, goed, ja. Mooie lijst. Pablo van de Poel. En steek je dan ook van elkaar op tijdens het repeteren of... Ja, er wordt natuurlijk wel gekeken en er worden wel wat uh, res uh, van elkaar. Een beetje van, oh, jij, oh, pak jij hem zo? Oh, ja ik pak hem altijd zo. Of uh, dat soort dingen. En, een hoop uh, dan freaks bij elkaar. Ja, gitaren bekeken en pedaaltjes vergeleken. En wat voor sterk speel jij en wat voor snaren. En uh, kom anders een keertje langs. Dat, uh, ja, Weet je dat? ja. ja. En, en wat was het idee van Henny Vrienden hierachter? Ja. Nou, Henny heeft een, een, een, een obsessie voor de gitaren en hij heeft ook een enorme verzameling, en, uh, net als veel van ons denk ik. Het is, want ik, het is eigenlijk net iets als auto's of zoiets dergelijks, of, of, of uh, oud speelgoed of soldaatjes. daar kan je het mee vergelijken met die obsessie. En het leek Henny leuk om, om met twaalf, uh, zijn twaalf favoriete gitaristen uit Nederland uh, een avond in te vullen. En, ja, dat zie, je, dat, zie je, dat zie je Dat zie je toch niet zo vaak. Nee. Zeker, niet, uh, ja, zeker niet Jan en Shores en, en bij elkaar. Dat zijn toch wel ja, echt wel legendes die, die, die nu allemaal hier in het verbouwen zijn. Dus dat wordt een mooi gitaarfeest vanavond. Dat wordt, als je daarvan houdt, wordt het een heel mooi feest. Dat uh, weet ik zeker. Geniet ja. ervan. Jij weer Meijers. Ga ik doen. Okay, Dank je wel. Dag. Dag. Dan uh, gaan wij een stukje verderop naar Amster in Amsterdam naar Peter van de Meerschout. Peter, jij uh, liep even na zessen weg bij de persconferentie van Ton Heert van FNV. Ja. Um, hij gaf een persconferentie over wat ze wel en niet met het kabinet willen. Maar ik geloof dat ze eerst even van plan zijn met werkgevers te praten over de bezuinigingen. Nou, het is wel belangrijk om samen met de werkgevers inderdaad gewoon één plan te kunnen trekken, zodat je hier wel samen sterk staat tegenover het kabinet. Dat zijn eventjes de vakbondstemmen die ik hier nu bezig. Ze hebben een hoofdpuntenplan gemaakt met negen punten erin. En het belangrijkste is eigenlijk wel dat uh, er een aanpak moet komen van uh, die doorgeslagen flexibiliteit. Er zijn heel veel mensen met een flexibele baan uh, voor een paar uurtjes in de week of een flexibel contract of maar een jaarcontract. Dat moet afgelopen zijn. Eigenlijk zegt de FNV: die banen, uh, flexibel werk moet gewoon veel duurder zijn dan. Er zijn 1,6 miljoen mensen hè, die een flexibele baan hebben. Een ander belangrijk punt is dat er een soort werkgelegenheidsplan moet komen. Een soort taskforce, wat overigens niet helemaal een nieuw en een origineel idee is. Want daar komen CNV, die andere vakcentralen ook al mee. Maar op die punten, die negen punten, wil de FNV eerst even uh, um, uh, akkoorden bereiken met de werkgevers. En dan is er natuurlijk nog even dat puntje van, ja, wat doen we dan met de aanpak um, uh, WW? Het kabinet wil graag dat uh, de lengte en de duur van een uitkering WW dat die wordt ingeperkt. En daarvan is afgelopen vrijdag door het ledenparlement, het nieuwe, nog voorlopige ledenparlement... van de FNV gezegd, niet, niet aankomen, WW blijft zoals die is. Ik vroeg het net nog even aan Ton Heerts, voorzitter van de FNV. Het ledenparlement heeft een zwaarwegend advies gegeven. Ik, het is mij niet ontgaan wat er de afgelopen dagen allemaal over gezegd is. Maar dit is waar we nu mee te doen hebben. En de FNV in beweging gaat dus nu samen met CNV en MAP en met de werkgevers proberen om een pakket te krijgen waardoor we uit de crisis komen en het consumentenvertrouwen hersteld kan worden. Zodat maar is het... daar ruimte voor? Is daar ruimte voor om toch te zeggen van oké, okay, we gaan daar we gaan, uh, uh, toch op een of andere manier akkoord met die uh, aanpassingen die het kabinet voorstelt? Nee, want we moeten nu nog eerst beginnen met de werkgevers. En en wat het kabinet heeft voorgesteld, dat is mij uit het daarna duidelijk geworden. We gaan dus eerst met de werkgevers uh, praten. Heb jij het idee, Peter, dat dat uh, iets oplevert? Um, dat zou iets op moeten leveren want de noodzaak om tot aanpassingen te komen... en tot verbeteringen te komen, die is heel groot. Echt wekelijks komen er heel veel mensen um, um, um, zonder baan komen, uh, erbij. Maar als het gaat bijvoorbeeld om die WW en om uh, de versoepeling van het ontslagrecht... dat wordt echt nog een hele zware dobber. Daarvan heeft de FNV overigens gezegd, we kunnen er overal over praten... als het maar niet leidt tot een verslechtering van de huidige WW. Nou, dan weet je wel hoe dat de hazen gaan lopen. Dat wordt nog een heel zwaar gevecht. Niet alleen met de werkgevers, maar zeker ook met het kabinet. Dat is de inzet van FNV, vanavond dus bekendgemaakt. Peter van der Meerschout hoorde u. Het zit erop voor vanavond. Wij gaan naar Joost Eertmans. Eerdman. Joost, Joost, goedenavond. Avondspit straks. Ja, Lucilla, goedenavond. Ik werd het weekend weer overvallen door... Uh een vrij gevoel van democratie, volksdemocratie bij de Zwitsers. Het punt van het referendum. De volksraadpleging daar tegen alle politieke partijen in. Wisten de Zwitsers met twee derde voor een voorstel te stemmen. Om bonussen aan te pakken. En de gereikultuur bij beursgenoteerde ondernemingen. Dat doen ze daar wel vaak in Zwitserland. Zo'n volksraadpleging. In Nederland niet. Daar lijkt, daar lijkt men er niet echt voor warm te lopen. Terwijl ik zeg... Er is juist heel veel behoefte aan in Nederland. Kijk nou eens naar die bezuinigingen. We zien vanavond wel mensen heen en weer lopen in kamertjes... die dan de rest van de achterban vertegenwoordigen. Het loopt allemaal door elkaar in de politiek. Uh, alles zit aan tafel. De regering doet alle zaken met de oppositie en andersom. Er is eigenlijk geen touw meer aan vast te knopen. En Wat ik ga beweren zometeen avondspits is... juist nu zou de kiezer betrokken moeten worden bij de bezuiniging, uh, bezuinigingspakketten. En mijn stelling is, ik ga het zo toelichten... Um, laat Nederland meebeslissen over de bezuinigingen. Gewoon de kiezer erbij roepen. Geen nieuwe verkiezingen, maar wel een referendum uitroepen. Um, in de show heb ik politicoloog Martijn van der Kooi. Onze Binnenhof-Watcher en JOVD-voorzitter Jariko Vos. Een leuke show dus. Avondspits over de bezuinigingen, over de actualiteit. Maar ook de volksraadpleging. Moet hij er wel of niet komen? Ik hoop dat u erbij bent in avondspits. 0800 1121. Kunt u alvast gaan bellen. Of hashtag eens, hashtag oneens gebruiken. We gaan we elkaar spreken in avondspits. Natuurlijk, zo direct.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 De FNV gaat onderhandelen met de werkgevers over de sociale agenda. Dat heeft de FNV-voorzitter Heers vandaag bekendgemaakt... na een vergadering met de federatieraad... waarin de FNV-bonden zijn vertegenwoordigd. We gaan nu om tafel met de werkgevers om tot zaken te komen... die in het belang zijn van werknemers. En pas daarna gaan we naar het kabinet, al dus heers. De FNV zegt dat er in Den Haag een zware klus staat te wachten... om de rampzalige plannen van het kabinet om te buigen. Het college ter beoordeling van geneesmiddelen... vindt het van de markt halen van de hormoonpil Diane 35 een te ingrijpende beslissing, omdat veel vrouwen met acne er baat bij hebben. Wel adviseert het CBG de pil niet meer voor te schrijven aan nieuwe patiënten... en hem alleen te gebruiken als middel tegen acne en niet als anticonceptiemiddel. En bij stembureaus in Kenia staan nog altijd lange rijen. De stembureaus zouden eigenlijk om vier uur vanmiddag lokale tijd sluiten... maar de verwachting is dat er nog tot ver in de avond gestemd gaat worden...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 Het weer. Marco Boef. Na een zonnige dag, een heldere avond en ook een heldere nacht... met temperaturen die omlaag gaan tot rond het vriespunt. Hier en daar zelfs iets daaronder. En dan zou er ook een enkel mistbankje kunnen ontstaan of wat nevel. Dat lost morgen snel op en daarna hebben we opnieuw een zonovergrote dag. Met een zwakke zuidelijke wind uh, wordt het warmer nog dan vandaag. Vandaag halen we 12 graden in het zuiden. Morgen lokaal zelfs 15. En dan halen we die 12 graden ook in het noorden van het land. Woensdag en donderdag, niet heel veel verandering in temperatuur, maar het weerbeeld wordt net iets minder zonnig. Het blijft nog wel droog, en ik durf het haast niet te zeggen, maar vrijdag neemt de kans op neerslag wel wat toe. Ook dan overigens nog steeds met temperaturen boven de 10 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. De files lossen nu langzaam op. Het was wel een spits met veel ongelukken. En daardoor was het wat drukker dan normaal op een maandagmiddag. Een uur geleden stond er nog 125 kilometer. De teller staat nu op 65 kilometer. Nog een paar opvallende files op de A2 Utrecht naar Den Bosch. Bij Geldermassen, 5 de af het Vijf kilometer aan ongeluk. Rijstroken zijn weer open. A6 Ledenstad richting Muiden. Nog zeven kilometer langzaam rijden stilstaan. Tussen Ledenstad en Almere Buiten-Oost. Op de A7 richting Hoorn. Bij de avondhoorn 6 kilometer door een ongeluk. Daar is de rechter ook dicht. En op de A13 richting Draag is een ongeluk gebeurd bij Klopet Ippenburg. Dat levert de file op van 5 kilometer. En op de A28 in de richting Utrecht. Daar is het misgegaan bij Klopet Reis Weert. Daar staat 4 kilometer file en daar is één reis ook afgesloten. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Laat Nederland meebeslissen over bezuinigingen en de sociale agenda. Dit is uw vaste dosis opinie op de avond in avondspits van WNL. Uw mening telt tot 7 uur. Bel WNL. 0800-1121. Ja, goedenavond. Rutte zoekt steun bij de werkgevers. Lodewijk Asscher bij de vakbond. En Samson en Zelstra proberen tot en met de partij voor de dieren draagvlak te vinden voor hun hervormingen. Alles is bespreekbaar, maar intussen is niets meer helder. De oppositie regeert en coalitiegenoten spelen voor oppositie. De chaos heeft toegeslagen, al dus ingewijden. En speelleider Roemer zegt dat het kabinet is beland in paniekvoetbal. Wat mij betreft... In elk geval tijd dat er iemand op het fluitje blaast. En dat is de kiezer. Waar in Nederland politici er alles aan doen om hun achterbal niet serieus te nemen... ...waar het beter om Zwitserland te volgen met zijn democratie in optima forma. Geef de kiezer invloed op de belangrijkste gevolgen voor zijn toekomst. Daar heeft hij namelijk recht op. Laat het volk meebeslissen. 08121. Vanavond welkom bij een nieuwe avondspits 08121. En u doet mee. Laat Nederland meebeslissen over de bezuinigingen en de sociale agenda. Kijk, Lodewijk Asje zei het heel mooi vandaag bij zijn lezing voor de CER. Vandaag staan we voor keuzes die niet alleen onze toekomst bepalen, maar ook de toekomst van onze kinderen en hun kinderen. En zo is het precies. Maar laat ons, en dus ook namens ons de kinderen en degenen die het navolgen, daar ook over meebeslissen. Dat is juist cruciaal. Zeker ook om het vertrouwen te behouden. En nu nu is het een rommeltje, dat beweer ik. En ik vind het goed dat er een referendum komt. om in ieder geval het volk te laten uitspreken. welke kant het op moet in deze barre tijden. Bent u het daarmee eens? Vindt u dat Zwitserse idee van die volksraadpleging. beslissend en wel een goede zaak? 081121? Of zegt u, nou, nou, doe dat niet. We hebben daar politici voor, die zijn gekozen. zeg maar de oude wiegellijn. Weg met die referenda. Harold zegt, waar en hoe vaak heeft een iets, referendum iets goeds gebracht? Of juist niet, is een vraag die hij stelt. Pieter Nel zegt mij, kom nou, Eerdmans, je weet toch wel wat democratie inhoudt. Eén keer stemmen is vier jaar zwijgen. En Pierre zegt mij avondspits, oneens. We hebben de Tweede Kamer en dus het kabinet al een mandaat gegeven bij de verkiezingen. en Niet zo'n best mandaat, denk ik, eerlijk gezegd. Ik ga naar de eerste is Dirk Jan uit Bekendong. Goedenavond, Dirk Jan. Goedenavond, Joost. Ja, ik eh, vind het allemaal leuke en en ik vind het heel populistisch. Maar wat ga je de kiezer dan vragen? Ja. Je kunt een referendum, maar wat wordt dan je vraag? Je moet een ja of een nee kunnen antwoorden. Ja, dit is niet... Ja, sorry. Ja, je weer? Nee. Of ja? Nou, zo Wat simpel. Vragen, ja. Nee, maar kijk, zo simpel wordt het niet, Dirk Jan. Het, het, is niet een, het is niet een tunnel eronder of erover, zeg maar. Dat doen we, dat doen we niet. Je moet natuurlijk. Ja, maar... een, je moet een, een volk, het volk moet je drie keuzes, denk ik, voorleggen. En dan beslis je over in drie pakketten welke kant het op moet. En dat komt op de bezuinigingen aan, maar ook op de, de, de WW enzovoort. Daar kun, je, daar kun je het volk bij betrekken. Dat hoeven wij vanavond niet te verzinnen. Op welke manier die vraag nee. gesteld wordt. Maar dat is wel de essentie van een referendum. Iedereen roept een referendum om zijn gelijk te proberen te halen. En niet om zijn belang door te dienen. Je stelt drie zaken. Dus dan wil je zeggen, je mag sociale zaken, graaf, miljard. oké. Miljard, miljard. Nou, daar mag je verdelen. Ik geloof best op... Ja? Nee, maar de politici moeten nadenken, want die hebben, die hebben nou eenmaal die baan. Dus die horen daar ook over na te denken welke kant het op moet met Nederland. Maar ik heb de sterke indruk momenteel dat er alle kanten op gedacht wordt. En elk, elk idee rijp en groen in de mand van Ascher van en Rutte en, en het IJsselbloem wordt gegooid. Daar zou je, denk ik, de kiezer wel bij moeten betrekken. Nou goed, dan krijg je uiteindelijk toch de hele gemiddelde bevolking en dan zal het waarschijnlijk toch van alles een beetje worden. Ja. En dan zit je toch weer de afspiegeling van de Tweede Kamer en dan hebben we toch hetzelfde besluit genomen. We worden het niet eens Dirk-Jan, dankjewel voor je reactie naar Avondspits. U kunt het ook doen, 0800 1121, veel oneens komt binnen. Hey, wat een verrassing. En ik zeg, doe ook mee op Twitter, Hashtag eens oneens. Oneens zegt UOUPU, uh, -U dat zijn de mooiste namen die je tegenkomt op Twitter. En daar staat achter, hierdoor zou je het mandaat van de gekozen volksvertegenwoordiging ondermijnen. Oneens dus, alhoewel ik wel zou gaan stemmen in die nodig. Is ook een leuke vraag, vind ik. Zou u naar zo'n uh, stembus gaan, als we een volksraadpleging houden over de koers van Nederland? Noem het de sociale agenda en de bezuinigingen. Ik ben benieuwd naar uw reactie. Eerst naar Martijn van der Kooi. Hij is onze Binnenhof-watcher. Goedenavond Martijn. Ja, goedenavond Joost. Zeg, een hoop werk weer in Den Haag. Um, ja. We staan daar mensen uh, op een gang uh, te praten uh, met elkaar. Dat gaat dan om werknemers, werkgevers. Uh -huh. uh, sorry, werknemers onderling, de vakbonden. Um, daar wordt met gespannen uh, oortjes naar, naar gekeken en geluisterd. Um, wat zeg jij? Is dit, is dit nou... Wel, uh, is dit nou een achterkamertje opnieuw. Kunnen we dat zo zien? Of is dit een ja, optimaal formaat? Nee, ja, natuurlijk. Nee, nee, nee, kijk. Uh, er was enorme euforie toen dit kabinet aantrad. Eindelijk een kabinet met een grote meerderheid. Ja. In de Tweede Kamer werd ook een beetje overheen gewalst. Ik riep toen al gelijk, let op de Eerste Kamer. Als partijen de kans krijgen, dan gaan ze proberen een factor van belang te worden. Nou, zie Buma en het CDA. Hè, die zegt keihard nee en die speelt het spel ja. van, van de nieuwe oppositie heel goed. En wat er dan gebeurt... Is dat, uh, want er is inderdaad redelijke paniek van krijgen we dat allemaal wel rond... Hè, met al die ja. verschillende belangen... is dat men inderdaad uh, een biertje gaat drinken hier... Rutte met uh, Ton Heert van de FNV... maar je gaat uh, met anderen uh, even op stap... En zo wordt er op de achtergrond een, ja, probeert men die bezuinigingen binnen te, binnen te halen. Maar wie vertegenwoordigen die vakbonden? Dat is Hè? nou een goede wie vraag. wie vertegenwoordigen de werkgevers? Kun je ook afvragen. Ook, ook een goede vraag. Even die vak ik bedoel, ik ben ja. ZZP'er als politiek ja. analist. Maar ik voel me niet vertegenwoordigd door meneer Wientjes of, of wie dan ook. Nee, dus, um, Sterker. Dus, en je gaat... dat zijn natuurlijk heel veel mensen die, die, die gewoon niet lid zijn van een bond of niet Precies. lid van een werkgeversorganisatie. Nou, laten we duidelijk eens. op de vijf is nog lid geloof ik van de vakbond van de... Ja, dat is heel weinig. Dat ja. is toch niet heel, heel representatief, zou je in mogen In sommige sectoren is het maar, maar, maar 5% of 10%. Dus Precies. het is echt uh, verwaarloosbaar. Ja. Kijk, en wat ik het goede aan jouw stelling vind... Is dat je ervan uitgaat van het volk kiest, zoals we de Tweede Kamer hebben gekozen. Maar ontstaat er een probleem, zoals nu, want ze ja. komen er duidelijk niet goed uit. En er moeten allerlei schimmige praktijken moeten er plaatsvinden om tot een akkoord te komen. Ja. Dan kan uh, het volk zeggen. nou wij gaan even de regie terugnemen. Geef ons uh, een lijstje met uh, waar we op kunnen bezuinigen. Dus wat je zegt, van hè, wordt het vooral ontwikkelingssamenwerking, ja. of wordt het de sociale zekerheid, of het leger. Nou, noem maar op, mogen een invullen. En ik geloof wel dat mensen. Uh, met z'n allen uh, best wel hele verstandige keuzes kunnen nou, maken. Nou, dat ja. wordt altijd gezegd, hè. Mensen denken aan de korte termijn. Dat doen ze dus blijkbaar ook bij verkiezingen. Nou, ik, vind, ik denk dat dat niet zo is, maar goed. Nee. Misschien ben ik daar in. Maar ik denk dat het Gros kiest voor, voor de beste uh, partij en man of vrouw... die hem naar de toekomst brengt. Maar jij zegt, ja, jij zegt dus dat dat is, wordt oh, altijd beweerd. A of the crowd wordt dat altijd genoemd, hè. Juist. Dus als je, er is een heel beroemd verhaal van die stier in Engeland. Ik weet niet of je dat kent, een heel kort verhaal. Stel. Uh, nou, een stier wordt op de markt gezet in de middeleeuwen... En dan moeten alle mensen een briefje inleveren hoeveel die weegt. Nou, één iemand zegt vijf kilo, dat weegt hij natuurlijk niet. De andere zegt tienduizend kilo, dat weegt hij niet. Ze zijn hele domme en hele slimme mensen. Alleen het gemiddelde van al die mensen bleek een heel goede benadering van wat die stier woog. En diegene won dan. Uh, yeah. die, die het had gewonnen. Maar de, het gemiddelde was een hele goede benadering. En dat heet wisdom of the crowd. Je hebt domme, je hebt slimme mensen. Maar eigenlijk kunnen we met z'n allen, als we gaan stemmen... kunnen we tot hele goede beslissingen komen. En dat zie je, dat zie je ook in referenda terug. Ja, het gemiddelde... Het gemiddelde dat stuurt, stuurt altijd een beetje op het... Uh, ja, misschien ja op, op, op een verstandige op, op, koers. Op een vaak. verstandige koers. Niet, ja. Ja, het is al, niet altijd waar natuurlijk. Maar goed, je geeft een, goed, een treffend voorbeeld. Dit was een cruciale dag voor de polder. Uh, dat zei Asher ook... Komen ze er dan uit, denk jij, als binnenhoofwoordje? Gaat het kabinet met, met, met vallen en opstaan, met kreuk met, met, met, met blauwe plekken ja, kijk, de fiets over? Kijk, er is natuurlijk een deadline hè, van 1 mei... En, en de Europese Unie wil alle papiertjes netjes uh, ontvangen op dat moment. En hoe, kijk, nu gaat niemand nog zijn kaarten op tafel leggen... en zeggen van, nou, ik lever dit in en jij doet... Dus het zal nog heel lang heel spannend blijven. Maar ik denk uiteindelijk dat ze zonder het CDA... Hè, dus met die andere partijen en werkgevers en werknemers... dat ze er wel uitkomen, alleen representeert het wat het volk wil of wat de mensen willen? Nou, dat vraag ik me af. Want als je kijkt naar de winnaar van de verkiezingen, de VVD... dan stem je voor lastenverlichting. Ja. Lastenverlichting voor de burgers en voor het bedrijf. Precies. Nou, en wat zie je dat er gebeurt? VVD verhoogt de lasten uh, voor allebei die groepen. Kijk, Martijn van der Koij, jij bent het gewoon met me eens. Je zou een volksraadpleging toejuichen uh, over uh, de sociale agenda... noem, de, noem het maar zo, voor de, voor de toekomst van Nederland. En jij ziet... Uh, Eigenlijk de politiek dus niet in een lente verkeren, zoals Arsje ook zei. Uh, nee, absoluut niet. niet. Oké, okay. Martijn, dank je wel voor steun. Want dat heb ik hard nodig, kan ik je zeggen, Martijn. En blijf luisteren trouwens. Uh, want er komt veel oneens binnen. Wat vindt u? Een, een, een volksraadpleging over die sociale agenda. Laat Nederland meebeslissen, zeg ik. Er, er is veel uh, tegens, tegenwind, moet ik u zeggen, luisteraars. Bas Lissé uit Utrecht. Goedenavond. Ja, goedenavond. Dus zeg maar, Bas. Nou, uh, ik ben het er niet mee eens... Uh, want als ik zou mogen stemmen, uh, ja. dan zou ik niet weten wat ik zou moeten stemmen. Uh, eerst moet de context duidelijk worden waarin ja. dat uh, moet gebeuren. Ja. Uh, wij zijn namelijk monetair gezien uh, zijn we de Verenigde Staten van Europa, want we hebben de euro. Ja. En we zijn uh, politiek gezien uh, gewoon een onafhankelijk land. En zolang die ja, spagaat niet duidelijk is... Dan kun je ook niet bepalen hoe je die crisis te baas wordt. Jij bedoelt, de... want ja. als wij uh, opereren zoals Amerika doet, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, dus de Verenigde Staten van Europa, los even van of je daar nog voor of tegen bent. Ja, dan gaat een sterker land op dat moment, een sterkere staat, die gaat ons bijspringen. Dus dan kunnen wij steun van Duitsland verwachten. Ja, het is... Nee, je maakt dan het dan nu wel wij breed. Nee, prima. Je minder. zou een Europees referendum moeten houden wellicht. Maar dan ga, gaat het wel alle kanten, omdat we natuurlijk geen federaal Europa hebben. Mijn punt is meer, de sociale agenda van Nederland, binnen die Europese context waar je volledig gelijk in hebt... zou je toch kunnen sturen, ook als volk. Ik mag toch nadenken over de toekomst van mijn kinderen? Of mag natuurlijk ik daar niet in meebeslissen of niet? Nou, ik vind dat je daarvoor, uh, dat je daarvoor politici uh, hebt. En, uh, maar als die nou dat, alle kanten op slingeren, als, als een jojo, wat, wat moet ik daarmee? Dan, moet je, dan moeten er nieuwe verkiezingen komen. Ja, dan ga je van mij weer een stap te ver. Maar we zijn het wel een klein beetje met elkaar eens geworden. Bas Lisee, dankjewel. je wel. Okay. Jamario zegt mij, Eerdmans oneens. Het kabinet zit er niet alleen om de loze kreten te roepen, maar ook om in impopulaire wetten te maken en door te voeren. Bernard van Hek, oneens één keer per via stemmen voor Eerste en Tweede Kamer... dan wordt de richting bepaald en de meerderheid kan regeren zonder oponthoud. Ja, het is precies het omgekeerde, denk ik. We stemmen feitelijk de twee grootste partijen dan bij elkaar... en vervolgens moeten zij met allerlei kleine partijtjes weer uh, hun, uh, hun draagvlak zoeken. Dat, dat zegt mij juist dat er zo'n referendum nu zou moeten komen. Jeroen Bos uit Friesenveen. Goedenavond. Jeroen. Nou... Het, uh, uiteindelijk zou je toch moeten zeggen dat we met z'n allen hebben besloten en hebben gekozen. En uh, daar zit een uh, raad van wijze heren in de naaf. Ja, En als ze er dan uh, samen alsnog niet uitkomen, ja. dan gaan we met 15 miljoen mensen nog een keer een mening geven. En dat hebben ja. we volgens mij doen, wat één keer in de vier jaar. Ja, maar dat vind ik zo en, conservatief, uh, hè Jeroen, als je dat nou zegt. In feite, trouwens, ik, ik hoorde mezelf dubbel, misschien kun je de radio inderdaad even uitzetten. Jeroen, kijk, het Heet punt... Uit. Het punt is, we leven niet in een twee partijen democratie. Dus het is niet zo dat we stemmen de een binnen, zoals Obama, en die gaat het dan voor ons doen. Daar kan je nog een verhaal bij houden. We stemmen hier op partijen die, terwijl we het helemaal niet wilden, met elkaar moeten samenwerken. Dat is, het, dat is inderdaad het polderlandschap. En dat is het gebrek aan, aan, aan meerderheden. Nou, is dan juist voor mij de, de voorwaarde er om te zeggen: dan moet je daar het volk bij betrekken. Omdat dat, dat een hulpstuk is, dat heeft de democratie nodig in Nederland. Ja, maar denk je niet dat als je dan de uh, wisdom of the crowd... zoals dat net heel mooi ja. werd genoemd... uiteindelijk toch weer op hetzelfde uit gaat komen? Nou, dat dan, dan heeft in ieder geval het volk erover nagedacht... en erover meebesloten. Dat, dat, ja, dat ik, is... ik durf dat te betwijfelen, maar goed. Uh, okay. Dat is uiteraard uh, het verschil van mening. Zo is het, Jeroen. En ik vond het leuk dat je belde. Dankjewel, Jeroen Bos. 08, uh, 0800-1121 laat Nederland meebeslissen over die sociale agenda van Ascher. Uh, we gaan zo naar Jariko Vos, hij is voorzitter van de JOVD. Even nog Kees de Haas op Twitter. Oneens, daar hebben we professionals voor. Burgers kunnen het totaal helemaal niet overzien en zullen hun eigen belang voorrang geven. En ook hashtag Oneens van Detlef, die zegt: doe zoals Amerika, komen ze er niet uit, laat dan, laat dan elk departement inleveren. Ik ga één weer naar een, iemand die het ermee eens is. Dat vind ik namelijk wel prettig. Uh, meneer Matthijs uit Den Haag. Ja, goedenavond, meneer Hermans. Mm -hmm. Mag ik u even aan herinneren. Ja. dat we eens een keer een referendum gehad hebben. Weet ja, u dat nog? Dat heeft de zaak geen goed gedaan, bedoelt u? Dat bedoel ik, juist. En wat is er dan terechtgekomen? Maar heeft zo zitten? Zit Hannes en zo zitten doen. dat het toch. naar vele zijwegen. dat het toch weer doorgegaan is. Weet ja. u het nog? Met de nee, Grondwet? de Europese Grondwet. U heeft volstrekt gelijk. 2005, volgens mij. Ja, en wat mij. heeft het ja. dan voor zin? Weet u nog wat er toen was? Ja, natuurlijk. Ik zeg niet dat het niet goed is. Prima hoor. Ik nee. vind, maar of we daar naar luisteren, ja. ik heb daar een hard hoofd in. Goed punt, meneer Matthijssen. Dank u wel. Uit Den Haag. En u heeft gelijk. En dat maakt de mensen misschien sceptisch om nog een keer naar zo'n referendum naar de stembus te gaan. Ik vraag het aan Jarico Vos. Hij is, zoals gezegd, voorzitter van de jongere afdeling van de JOVD. Jarico, goedenavond. Goedenavond. Van de VVD, de jongere afdeling van de VVD. Um, Jarico, even eerst naar die vakbonden van, van vanavond. Natuurlijk, grote spanning daar ook op Binnenhof rond, omtrent de FNV en de bondgenoten. Uh, Ton Heers heeft dan uh, dat, dat mandaat gekregen. Wat vind jij daarvan? Ja, ik vind het behoorlijk idioot eigenlijk. Ik, ik, ik stoor me er ook al een tijdje aan. Want wat er altijd zit, is dat die Ton Heers, de voorzitter van de, van de FNV... die dicteert eigenlijk in zijn een minuut het hele beleid van het kabinet... wat ja. voor alle Nederlanders eigenlijk uh, ja, van toepassing is... en waar iedereen mee geconfronteerd ja. wordt. Als je kijkt naar de grote vakcentrales, FNV en CNV... Die vertegenwoordigen met elkaar nog geen 10% van de Nederlandse bevolking. En die zeggen nu wat het kabinet moet doen. En alle Nederlanders worden daarmee geconfronteerd. En dat is echt in de jacht. Je bent inderdaad. In, in, in, je, je, hangt aan, je hangt eigenlijk aan, aan het lot van jezelf je bezegeld door meneer Heers en zijn kornuiten. Je zegt ook hetzelfde als ik. Dat zijn toch feitelijk mensen die niet, niet voldoende achterban meer over hebben. Dan ben je het ook met mij eens om te zeggen: laten we dan de gemene deler erbij halen. Het volk en de volksratenleging. Nou, dat ben ik inderdaad met je eens. maar ik ben het alleen niet helemaal met je eens... hoe je dat dan uh, het volk het beste zou kunnen laten doen. Ik denk dat alle Nederlanders heel goed weten uh, wat ze willen. Dat ze ook heel goed keuzes kunnen maken. En dat gebeurt ook. Namelijk eens in de vier jaar hebben we verkiezingen voor de Tweede Kamer. Ja. Uh, of voor de Provinciale Staten. Of voor welk orgaan dan ook. Dan kan iedereen kiezen uit een partijprogramma... dat hen het meeste aanstaat. En dat ook het beste de richting aangeeft... waar je dan de komende vier jaar naartoe wil. Ja. Maar als je dan eens in de vier jaar gewoon een weloverwogen keuze daarvoor maakt... Dan denk ik dat het inderdaad vervolgens aan die politici is die dan gekozen zijn. om een kabinet te vormen, om een regering te vormen. en beleid te maken waar Nederland uiteindelijk beter van wordt. En dan is het niet aan allerlei vakcentrales. zonder ook maar enige democratische legitimiteit. Nee, dat zijn we met elkaar eens. Je moet dit en dat doen. Maar dan is het aan die uh, regering en, uh, en aan de bevolking die die regering heeft gekozen. Ja, om te zeggen: we moeten beter op de Nederland. Ja, Rico, zeg je nou dat er nieuwe verkiezingen moeten komen dan? Nee, dat zeg ik helemaal niet. Ik zeg je hebt... alleen. Ja. Ik zeg alleen, um, eens in de vier jaar kun je een keuze maken voor de partij... Um, die staat voor datgene wat je nee, jou dat, staat. Nee, precies. Maar jou daar jou zijn, we, dat zijn we voorbij. We zijn zes maanden verder en het ligt allemaal op zijn gat. Laten we eerlijk zijn. Rutte moet naar Pechtel toe. Samson loopt naar, naar Krol. Iedereen probeert die meerderheden te vormen voor de Eerste Kamer. En dat, daar zijn ook nog de, de sociale partners die moeten erbij gehaald worden. Met andere woorden, iedereen is met iedereen aan het overleggen. Wat is de rol van de kiezer daar nog bij zes maanden, van, van, van zes maanden geleden? Nou, dat lijkt in, op dit moment inderdaad vrij onduidelijk. En dat is ook allemaal wazig. En ik denk ook dat het dan goed is dat nu het kabinet zegt... Uh, wij pakken de regie weer in handen. Wij bedenken wat wij willen. Wij formuleren ja. een visie voor de toekomst van Nederland. En dan gaan ze dan zoeken naar een meerderheid in de Eerste ja. Kamer... om die plannen te kunnen dat verwerken. Dat klinkt aardig. Dus daar hoort op dit moment het klimaat te liggen. Ja. En in wezen, kijk, de kiezers hebben nog... Hebben september vorig jaar hebben ze voor partijen gekozen. Je kunt moeilijk een kiezer elke zes maanden of elk half jaar weer een nieuwe vraag voorleggen van nou, wat wilt u nu? En vind je dat dan in wat, Zwitserland zo, zo overbodig? Men doet het daar in feite aan de lopende band... en dat werkt uitstekend. De opkomst is gewoon prima. De opkomst is, kan wel prima zijn... maar ik denk dat het ook goed is dat je uiteindelijk... voor een samenhangend pakket en maatregelen uh, kiest. Je ja. zag bijvoorbeeld een aantal jaar terug in Californië... er waren ook heel veel referenda geweest... en wat je daar zag is dat elke belastingverhoging... die werd door de kiezer ja, afgelegd... Dat, dat, dat, dat zijn de risico's. Ja. die werd door de kiezer geaccepteerd. Op een gegeven moment vond de staat Californië aan het van de en ja, wat moet je dan? Ik denk dat het goed is. Kijk, een kiezer die is echt niet dom. En een kiezer die kan echt prima uit verschillende partijprogramma's precies datgene halen waar hij voor staat en wat hij goed vindt. Maar dan moet je ook kiezen voor hem. Ja. Samenhangend pakket en maatregelen. En niet aan zomaar elke keer. Nou, op daar op valt over te praten. De nee, daar valt over te praten. denk Jareko. Dank je wel voor het duidelijk maken waar de JOVD staat in dit hele spectrum. Uh, Dank je wel, Jareko Vos. Voorzitter, al daar van de JOVD. U kunt nog meedoen. Laat Nederland meebeslissen over die sociale agenda van Ascher. Peter Klein zegt: eens vreemd hoe negatief mensen reageren. Ja, Peter, ik ben, het daar ook, ben er ook verrast door. Lag het aan hen, dan was er nooit algemeen kiesrecht gekomen. Nee, men is wel heel erg makkelijk, de luisteraars van. Of tenminste, laat ik zeggen, niet de luisteraars, maar in ieder geval de. De mensen die meedoen en inbellen, ze zijn wel behoorlijk uh, gezapig. Laat ik het zo voorzichtig uitdrukken. Stef Heutink zegt mij, Eerdmans het volk laten meebeslissen is te populistisch. Daar heb je nou juist politici voor gekozen. Het referendum is niks. Leven Wiegel, Gerben Terveen, zegt ook oneens. Ook bij de drie voorstellen is het te simplistisch. Hoe en waar bezuinigen, schaven of snijden. Hoe en waar investeren. Ik ga weer naar een beller toe. Meneer Bekkers uit Den Bosch staat bovenaan. Goedenavond. Goedenavond, met Bekkers. Vertelt u maar. Ja, en... Laten we maar verkiezingen houden, want ze zijn geen van allen te vertrouwen. Juist, u bent. Maar goed, heeft dat iets te maken met wat er op dit moment aan de hand is? Um, rond, rond, ik ja. bedoel... Ja? ja ik, ik ben ervan overtuigd wanneer je dus het, het, het volk uh, laat spreken. Uh, ben ik ervan overtuigd dat dat een betere oplossing of een andere oplossing biedt. Als wat we dus de, nu iedere keer voorgeschoteld krijgen door partijen die, uh, die een handje klap werken. En uh, dat, dat schiet geen voor geen meter op. Meneer Beckers, dank u zeer. We gaan naar uh, Farid Al-Kassim uit bergen op Zoom. Farid. Ja, goeie. ja hallo uh, Joost. Met uh, Farid Al-Kassim van de fractie van de BND in bergen op Zoom. Uh, de welke, gemeenteraad... fractie? welke fractie? Uh, van de Bergse sociaaldemocraten in berg op Zoom. Dat moet je inderdaad even toe uitleggen, maar heel goed gaan doen. Ja, ja. Uh, nou het is zo dat uh, ik denk, uh, althans, uh, eigenlijk ben ik ervan overtuigd... dat het een beetje vreemd is dat deze hele uh, uh, ja, tragedie waar we doorheen gaan... Uh, van crisis, economische crisis, kredietcrisis, noem het allemaal maar op... draagt er niet toe bij... Dat de manier waarop het nu aangepakt wordt, dat, dat uh, gaat naar een oplossing. Je hmm. ziet dus dat er wordt bezuinigd terwijl er niets is. Men heeft geen geld, men heeft geen werk, men heeft helemaal niets. Nee. Men moet eigenlijk alleen maar bezuinigen. Maar ben je het met nou, mij eens, dat... Farid, Als ik u toch ja? mag onderbreken, ben je voor een volksraadpleging? Ja? Nou, ik ben op zich ben ik altijd voor een volksraadpleging. Ik denk alleen dat dit probleem is makkelijk op te lossen. De hele, de hele economische kredietcrisis waar we nu in zitten... kan maar op één manier opgelost worden. En dat is, je moet uitge geld uitgeven op de tijden dat het slecht gaat... met de samenleving en met de economie. En je moet geld sparen op momenten dat het heel goed gaat. En, en dat is nou net wat we niet doen. We doen verkeerd om. Ja, oké. Okay. Farid, dankjewel. je ja. Het is helder. Dank je zeer voor je bijdrage. en succes. Nou, hartstikke bedankt. Oké. Okay. Uh, succes met het programma. Dankjewel, Succes en bergen opzoom, ja. Farid. Met de partij al daar. Leon Hendricks twittert eens. Het kabinet is nu zijn eigen rem op zijn eigen economie. Geworden, mag het volk nu alsjeblieft helpen? Wijs, nu zegt Eerdmans, welke vraag je ook stelt bij een referendum, suggestief is deze vrijwel altijd. Ja, dit soort vragen worden in Zwitserland dus helemaal niet gesteld, mensen. Het is zo vreemd dat wij zo cynisch en sceptisch staan tegenover die volksreferenda. Laat Nederland meebeslissen over de sociale agenda van Asser, zeg ik, 081121. Ik ga naar André Vrijtus uit Sivolde. Dag koos. ben ik weer. Daar ben je. Uh, ja, uh, ik ben het volledig met je eens. Het is, het is te gek voor woorden gewoon. Je moet, je moet dit, dit niet ver, vergelijken met een, met een stemming. Als mensen gaan stemmen, dan zijn ze geneigd om te stemmen op een plaatje, op een fotootje van iemand, et cetera. Daar is ooit een onderzoek naar gedaan. Ja. Er krijgen heel veel stemmen op een persoon. En dan weten ze helemaal niet waar die persoon voor staat is tegen. Dus dat is niet vergelijkbaar. Met een referendum moet men stemmen op een bepaald iets. Dan ja. Dan moet men een stem geven, dan moet het verplicht. Dan moet je dus zeggen van, ik ben daar en daar en daar voor. Precies. Maar dat is een heel ander iets. Dat is, dat is perfect gewoon. Goed van dat je, moet je dus nooit, ja. nooit vergeleken met stemmen. Niks dat van elkaar te maken. Goede, goed onderscheid maak je daar. Inderdaad, het gaat niet om de poppetjes, het gaat inderdaad om de inhoud. Dat is het, dat is het grote voordeel van een referendum. En dan kunnen de meerdere partijen aan één kant staan. Nou, we zagen het bij de Europese Grondwet... en dat pakte eigenlijk desastreus uit voor de politiek. Maar weer heel goed, denk voor de, uiteindelijk ook slecht voor de kiezer... maar ze konden wel hun stem geven en daar is geen gevolg aan, uh, aan verbonden. Jozef Rodenburg uit Houten. Ja, goedenavond uh, meneer Erdmans. Goedenavond. Uh, ja, ik heb, ik heb daar ook uh, recent nog een boek over geschreven, Nederlanders doodziek, waarin ik pleit, absoluut pleit voor verkiezingen en zeker minimaal vier keer per jaar een referendum naar het Zwitsers, mod Zwitsers model. Ja. Dan heb je, heb je, elke keer geef je de bevolking de kans om zich uit te spreken, net zoals die Zwitsers, fantastisch. Perfect. E, tegen of voor de moskeeën, nu met die bonussen, ja. dan kunnen wij straks ook onze mening geven over Europa bijvoorbeeld. Perfect, bezuinigingen. Want ja, hoe je het toch wel of het de hele politieke ja. uh, uh, gebeuren in Den Haag. Er is geen leiderschap. Er is volledige incompetentie. Er zitten 115 Ik moet u afbreken, meneer Rodeburg. Maar uw boek ligt ja? overigens boven op mijn nachtkastje. Dus dat dat mag, mag gezegd worden. Nederland is doodziek. Het ligt, ligt klaar. Het is niet een heel opbeurend boek waarschijnlijk, maar het moet wel gelezen worden. Ik ga stoppen, luisteraars, want we zijn er doorheen. Het is bijna 7 uur. Op Twitter ziet u meerdere reacties nog binnenkomen. Twitter.com slash avondspits. Uh, het was een zware avond voor mij. Ik kan niet anders zeggen. We gaan afbreken, want kunststof komt door. Jelly Brouwer ontvangt daarin cabaretier Miga Wertheim. Leuk. En BNL is morgenochtend natuurlijk weer terug op Nederland 1 op televisie. En vandaag de dag spreekt Merel Westerik onder andere met Paul Jansen... over de bezuinigingsplannen van het kabinet. En Mark Turlings is te gast over het hoge beroep in de zedenzaak tegen Robert M. Dat allemaal dus morgenochtend vanaf 7 uur op Nederland 1. Dit was Avondspits voor nu. Morgenavond natuurlijk een nieuwe, nieuwe stelling, een nieuw gesprek van de dag. Ik hoop dat u erbij bent. Heel graag tot morgen. Tot Avondspits. Elke maandag in maart praat twee dingen met Nederlanders uit een katholiek nest. Deze maandag televisiemaker Von de Poel. Zijn er nog katholieke sporen in zijn leven? En gelooft hij nog? TV-maker Von de Poel zometeen in twee dingen tussen 8 en half 9. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hoe fataal kan het zijn om iets te verzwijgen? De Vergelding van Jan Broker. Waar gebeurt en leest als een detective. Ook verkrijgbaar bij de Libris Boekhandel.